8 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Steeds meer mensen met betalingsproblemen. Samaras krijgt vertrouwen van Grieks parlement en acteur Ernest Borgnine overleden.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 Samaras kan nu zijn bezuinigingsplannen doorzetten. Tegen stemden onder meer de radicaal-linkse partij Syriza, de extreemrechtse Gouden Dagenraad en de communistische partij. In Egypte heeft president Morsi de strijd aangebonden met de militairen. Het leger en de constitutionele raad bespreken de situatie. Nu Morsi het parlement heeft opgeroepen weer aan het werk te gaan. Het parlement is een paar weken geleden onder druk van het leger ontbonden door de constitutionele raad. Een derde van de leden zou illegaal zijn verkozen. De militaire raad kwam onmiddellijk na de oproep van Morsi bijeen.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 In het centrum van Zutphen zijn vannacht elf panden ontruimd... vanwege een grote brand in een winkel met een woning erboven. Drie mensen liepen ademhalingsproblemen op. Eén van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Dertien buurtbewoners werden opgevangen in het gemeentehuis. De brandweer van Zutphen bestreed het vuur met groot materieel. Rond half zes was de brand bedwongen. De oorzaak is nog niet bekend. De algemene dienstplicht in Israël gaat binnenkort ook gelden voor ultra-orthodoxe Joden. De regeringspartij Likud stemt in met een plan om dat te regelen. Coalitiepartner Kadima dreigde met een kabinetscrisis als het plan niet door zou gaan. In Israël moet iedereen, man en vrouw, een aantal jaren in militaire dienst. Sinds de oprichting van de staat Israël in 1948 geldt een uitzondering voor ultra-orthodoxe Joden. Zij zien de bestudering van de Torah als hun beroep en vinden dat ze daarom geen dienstplicht kunnen doen.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 De 37e editie van het Noordse Jazz Festival in Rotterdam heeft zo'n 70.000 bezoekers getrokken. In drie dagen traden 150 artiesten op. De Amerikaanse saxofonist Maceo Parker kreeg gisteravond de Radio 6 Soul Jazz Icon Award uitgereikt. De jury vindt dat Parker met zijn unieke saxofoongeluid al 50 jaar verschillende muziekstijlen verbindt. Zoals soul, jazz en funk, terwijl zijn eigen geluid herkenbaar blijft. Het weer nog, veel bewolking en een enkele bui. Tussendoor ook wat zon, vrij veel wind. En het is fris, 18 graden op de Wadden tot 21 in het zuidoosten. Morgen eerst zonnige periode, later enkele buien en 18 tot 21 graden. Na morgen nog iets frisser. ANWB ah, Verkeersinformatie. In heel Nederland staan nu 11 files, 50 kilometer bij elkaar opgeteld. Ik geef even de bijzonderheden eruit. De A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Beverwijk Oost en het knooppunt Raasdorp 6 kilometer. Eerder vanochtend is daar een ongeluk gebeurd, maar alle rijstoken zijn weer open. Veel vertraging op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Tussen de Noordtunnel en Sliedrecht Oost staat 8 kilometer door een ongeluk. De linker rijstok is dicht. Andere kant op vanuit Gorkum naar Rotterdam staat bij Sliedrecht West 4 kilometer.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 Goedemorgen. Chemische bedrijven worden steeds vaker en ook intensiever gecontroleerd, zegt de controleinstantie DCMR. We maken steeds scherper onderscheid tussen bedrijven waar de veiligheidscultuur goed is en de veiligheidscultuur minder goed is. Wordt straks ook de reactie van Lisbeth van Tongeren van GroenLinks. Zij vindt dat burgers betrokken zouden moeten worden bij de controles. En bij het Joegoslavië-tribunaal wordt het proces, tegen Radko Mladic, hervat. Matthijs van der Wiel beschouwt het straks voor. En Nederlandse sporters die winnen toch nog wel eens wat. In 1900 bijvoorbeeld, bij het roeien. Nederland heeft uh, nog goud te goed van de Olympische Spelen van 1900 voor het roeien. Het bedrijf Infostrada Sportgroup, uit Nieuwegein heeft dat ontdekt. Het bedrijf verzamelt en levert cijfers en feiten over sport ook aan het IOC. We hebben contact met uh, oprichter en algemeen directeur Filip Henneman. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat moet je even uitleggen, meneer Henneman. Want voor wie was dat goud? Voor wie is dat goud?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 terwijl het voor elke sportkenner evident was dat die aan hun toegewezen zou moeten zijn. Dus in de historie hebben de laatste 112 jaar, dat, is dat altijd een dispuut geweest. Er mm -hmm. zijn allemaal mensen die zich daarmee bezighouden. Alleen de database van het IOC wordt uh, opgeschoond, daar helpen wij bij. En nu is besloten dat deze wel aan die Nederlanders toevalt. Maar en wij hoe... dus eigenlijk een eerste plaats bij kunnen tellen. Ja, nou dat is fantastisch meneer Henneman, maar hoe is dat besluit gevallen dan? Nou, het, de, ja, dat is ook weer redelijk ingewikkeld. De IOC heeft een, uh, een, uh, een, een, uh, een aanzienlijk gezelschap dat zich daarmee bezighoudt... en dan aan het bestuur voorlegt welke issues er in die database naar voren komen als dat vergelijkt wordt. En uh, daarbij is de keuze voor dit issue gevallen op de Nederlanders. En ik denk, ik weet het niet precies tot waar dat gaat... maar ik denk dat dat uiteindelijk voor eerste plaats een beslissing van... De hogere organen binnen het IOC is. Maar meneer Henneman, even voor de duidelijkheid, even terug naar 1900. U gaf het al aan, uh, voor de finale werd een Franse jongen in de boot gezet. als stuurman. Uh, bij de 2-plus-stuurman. Uh, hebben zij ons onreglementairs gedaan? Of, of hoe zat het nou? Nee, daar weet ik allemaal het fijn niet van. Ik geloof dat in de, de annalen staat. Uh, volgens sommigen dat de Nederlandse stuurman te zwaar was. of wat er ook aan de hand was. Ik moet je voorstellen. Die spelen hadden totaal niet het karakter van nu. Dat was nog allemaal zeer pril. Ik geloof dat die spelen ook maanden hebben geduurd. Uh, zoals gezegd, uh, daar zijn uh, en over allerlei verschillende plekken. Uh, ik geloof, zoals gezegd, daar werden ook geen medailles uitgereikt. Alleen ergens moet je die historie gaan tellen. Er zijn overigens voor vele landen en ook voor Nederland nog veel meer disputen. Maar uh, uh, die geschiedenis moet natuurlijk op een bepaalde manier heel goed uitgezocht worden. En dan besluit overgenomen worden. Maar wat misschien nog belangrijker is, in het IOC-charter, dus het, het handvest van het IOC, staat eigenlijk dat landen niet vergelijken dienen te worden. Dus een IOC zal ook nooit een medailleranking overal of voor landen maken. Maar zich op he, ze houden zich wel bezig wie dan die eerste prijs heeft gewonnen. Maar de hoeveelste dat nou is, ja. daar zullen ze zich niet aan branden. Nou ja, heeft dit nog betekenis voor alle andere Nederlandse medaillewinnaars? Want iedereen schrijft natuurlijk een plekje op nu. Ja, nou we hadden in Vancouver, hadden we met samen met de NOC in al onze wijsheid besloten dat dat Nicolien Sauerbrei moest zijn. Met wel de voetnoot dat deze, in ieder geval deze roeimedaille de meest pregnante was die ooit nog eens kon worden toegewezen. Um, dus daar stond dan een voetnoot bij en dan is eigenlijk Irene Huus de honderdste eerste plaats en de 101ste is dan Nicolien Sauerbrei. Maar als je in feitelijke gouden medailles denkt, dan is het nog steeds niet Rinsauer Oké, okay. en, en u zegt er zijn nog meer van dit soort um, misschien wel discutabele medailles te vergeven voor nou, Nederland? Waar je ook zo'n discussie over kan hebben. Vroeger mocht er niet professioneel gesport worden. Ik geloof dat er ook nog wel eens een Nederlandse profsporter iets gewonnen heeft. Maar er zijn, uh, uh, er zijn nog wel meer dingen van. En natuurlijk ook voor andere landen. De historie mm. is natuurlijk heel rijk. En uh, gaandeweg zullen er nog wel meer van dit soort uh, smeuge dingen veranderen, denk ja. ik. En ik ben nog wel even geïnteresseerd in het gouden beeldje. Is dat al binnen? En zo ja, waar staat het? Welk gouden beeldje? Nou, dat van die speler van 1900. Nee, ik denk niet dat daar uh, iets aan gaat veranderen in fysieke vorm. Oh, dat, dat komt niet? Een, nee, dat, dat denk ik niet. Nee. Ik denk uh, dat dit puur een uh, cijfermatige aangelegenheid wordt. Goed. Meneer Henneman, hartelijk dank van InfoStada Sportsgroup uit Nieuwegein. Dank u wel voor uw ja, verhaal. Dan. Goedemorgen. Goedemorgen. Dan naar de chemische bedrijven, want die hebben hun zaken nog altijd uh, niet te horen. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Sinds de grote brand bij Chemiepak in 2011 worden gevaarlijke bedrijven... waar de kans op zware ongelukken groot is, strenger gecontroleerd. En Uit die controles blijkt dat bedrijven steeds vaker beknibbelen op onderhoud, op installaties. En dat er sprake is van achterstallig onderhoud. De VNCI, dat is de branchevereniging van chemische bedrijven, ontkent dat.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 oma van de branchevereniging van chemische bedrijven. De bedrijven kregen vorig jaar uh, in totaal 96 waarschuwingen van de toezichthouder. Dat zijn er 25 meer dan een jaar daarvoor. We praten erover met Liesbeth van Tongeren, Kamerlid voor GroenLinks. Van Tongeren, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Maar de branche heeft het in de hand, hoort u net. Stelt u dat gerust? Nou, helaas niet, nee. Als je jaar in jaar uit de inspectiesrapporten eh, erop naslaat... dan zie je dus dat bedrijven telkens, niet één keer, niet twee keer... maar echt veel keer achter elkaar dezelfde problemen hebben. Dus het van het kan ook met minder geld en het blijft net zo veilig... dat stelt mij niet gerust. Wat vindt u, mevrouw van Dongeren, dat er moet gebeuren? Nou, een van de dingen die ik voorstel... is dat in aanvulling op goede professionele inspecties van de Milieuinspectie... burgers die daar in de buurt wonen een eh, student bijvoorbeeld, een oud-werknemer... iemand van een buurtorganisatie, iemand van de gemeenteraad... dat die ook regelmatig bij zo'n bedrijf op bezoek komen... met de inspectierapporten in de hand. Zodat he, een goed bedrijf kan uitleggen... kijk, deze problemen hebben we opgelost, dit gaat beter. Maar dat de bedrijven die jaar in jaar uit de zaken niet op orde hebben... nog wat extra druk krijgen, een extra stok achter de deur. Mm -hmm. En dat zij ook de mensen zien dat als het misgaat bij hun bedrijf... dat zijn de mensen die de pineut zullen zijn. Ja. Ja, de, de branchevereniging voor chemische industrie zegt daarover eh, burgers missen deskundigheid. Dus wat moeten die daar op dat terrein? En, en ja, eigenlijk kan ik me daar bij dat bezwaar wel wat voorstellen. Ja, Datzelfde werd ook gezegd toen ondernemingsraden... voor het eerst ingevoerd werden. He, wat weten nou die werknemers? Nou, dat zijn van... in ieder geval werknemers van het bedrijf die daar zitten. Ja, maar daar werd ook gezegd dat weten die mensen... die op de werkvloer zitten nu, van het runnen van een bedrijf... van het aanstellen van iemand, van het financieel beleid. En tegenwoordig zegt niemand dat meer. En ik stel dus ook niet voor dat deze mensen he, echt uh, metingen gaan nemen... en op uh, allerlei daken en tanks gaan klimmen. Maar zij kunnen wel, door het, zowel vriendelijk uh, als misschien wat minder vriendelijk, te vragen van, is de boel op orde? En deze mensen ruiken en zien van alles. Zij weten ook of een fabriek halve kracht draait, of er een flare uit is. Zij zien dat. Zij weten ook of er een toegangsweg bijvoorbeeld, uh, he, wat die nodig is... als er een gevaarlijke situatie is, of die geblokkeerd is. Dus... Ik denk dat met een continue druk dan wel uh, aanwezigheid... er echt een, een, ja, een, een extra controle komt op de slechtste bedrijven. Want we hebben het hier over de 400 gevaarlijkste bedrijven in Nederland. Nou, je zal daar maar bij in de buurt zitten... en niet weten of het daar veilig is of niet. Nee, Maar u geeft het dan aan, ze weten het niet. Is dat nou ook niet een beetje gevaarlijk? Dat, dat Zo'n beetje half weten moet je dat niet aan professionals overlaten? Als dat zou kunnen, en ik ben het eens dat eigenlijk de overheid... zou moeten zorgen dat het veilig is en op orde. Maar dat is het al, als je de rapporten van de verschillende inspecties doorbladert... dat is het al tien jaar niet. Dan op een gegeven moment ga je zeggen als omwonende... Wij moeten toch een deel van het heft in eigen handen nemen. Veel van de meldingen die komen zijn nu na een incident in plaats van van tevoren. Dus betrek ook deze mensen bij het beleid. Goede bedrijven, bijvoorbeeld Shell in de Botleg, die heeft een assortiment burgerraad. Die zijn daar niet bang voor. Die willen transparant uitleggen hoe het er bij hun voor staat. Dus de bedrijven die keer op keer op het onvoldoende lijstje komen, zou ik zeggen. Open ook je deuren, wees transparant, laat mensen zien wat er gebeurt in je bedrijf. En dan neem je misschien ook zorg en angst weg. Ja, u, u noemt één bedrijf, Shell, dat de dat deur in principe openzet. Um, hoe zit het bij de rest van de bedrijven? Heeft u al contact gelegd met het bedrijfsleven? Nou, grappig genoeg, het was de VNCI die mij als eerste uitnodigde... omdat in de Kamer ik een belangrijk punt gemaakt heb... van de veiligheid van chemiebedrijven... vooral ook naar de grote chemische brand in Moerdijk. Ja. En zij zeiden, wilt u niet langskomen... zodat een bedrijf u, en ik ben ook geen chemische expert... u kunnen vertellen en laten zien dat zij de veiligheid op orde hebben. En toen ben ik gaan denken, is het niet veel belangrijker om de omwonenden te laten zien en te overtuigen... dat een bepaald bedrijf de boel op orde heeft. Blijft het probleem, mevrouw van Tongeren, dat je het kunt constateren... Als, of het nou de officiële instantie is of de burger? Maar wat gebeurt er daarna dan mee met die klacht? Want misschien moet je dan overwegen strenger in te grijpen... te straffen, te sluiten misschien? Um, nou, ten eerste, bijvoorbeeld als er iemand van de lokale gemeenteraad in zit... dan kunnen er vragen gesteld worden aan bevoegd gezag. Ja. Degene of de provincie of de gemeente die verantwoordelijk zijn voor de vergunningen... daar kunnen vragen gesteld worden. Maar dat kan natuurlijk nu ook. Hè. En gebeurt dat dan wel? Dat gebeurt niet voldoende en ook niet door burgers... omdat tot nu toe burgers daar nauwelijks bij betrokken zijn. Die ja, wachten af en hopen dat er niks gebeurt... wat een ramp zou kunnen veroorzaken. Dus er kan en moet veel beter gehandhaafd worden. Met de huidige regels kan dat ook. Dat zie je bijvoorbeeld na, he, na elk groot incident... wordt er opeens strenger gehandhaafd en dan zakt het weer af. En om te voorkomen dat het afzakt en om het op hoog niveau te houden... denk ik dat omwonenden een hele belangrijke rol kunnen spelen. Goed. Lisbeth van Tongeren van GroenLinks, hartelijk dank. Het proces tegen Mladic begint vandaag dan echt. De eerste getuigen verschijnt bij het Joegoslavië-tribunaal. Spreken we zo dadelijk over. Eerst de verkeersinformatie, Dennis mooi. Ja, er is een ongeluk gebeurd, Lara. Op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum staat een dikke 10 kilometer... tussen Alblasserdam en Sliedrecht-Oost. De weg is zo goed als dicht bij Sliedrecht. Want je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. Wil je vanuit Rotterdam naar Gorkum, rij dan via Dordrecht in de Moerdijkbrug. Dus de A16 richting het zuiden. En daarna langs Oosterhout over de A59. En eventueel weer terug over de A27 naar Gorkum. Op de A50 vanuit Arnhem naar Oost, zijn langdurige werkzaamheden... Er staat ook een lange file tussen Renken met het knooppunt E-wijk, 8 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Een flink aantal staten in het oosten en het midden van de Verenigde Staten... gaat al tien dagen gebukt onder een hittegolf. De hitte, van zo rond de 40 graden, heeft inmiddels het leven gekost aan 42 mensen. Een verkoeling wordt gezocht in zwembaden, bioscopen en de metro. Correspondent Jacqueline Ekman trotseerde de hitte... en ging op pad in het centrum van Washington, D.C. Hier voor de deuren van het National Museum of Natural History Lange rijen mensen die verkoeling zoeken in een groot gebouw met airconditioning Proberen trying to get some cool air in the museum? Yes, yes. <laughs> It's very hot out here Does it matter what kind of museum it is? No <laughs> het yeah. Hier met drie toeristen in een lange rij voor het museum. Ja, Het maakt ze eigenlijk niet eens uit wat voor museum het is, als het maar cool is. Good luck. Yeah, het is nu half drie middags en de temperatuur is hier toch zeker 40 graden. En op dit harde cement denk ik toch nog een aantal graden meer. Mensen met petten, hoedjes en jongen met een doek over zijn hoofd. Allemaal met in de hand een fles water. Hi, how are you holding out in the heat? Actually, we came out because it was too cold inside. We were at the air and space and it's too cold for us. Really? Yeah, no, the, the air conditioning cold. is too cold. Too cold, yeah. yeah. The air conditioning can ook te koud zijn. Yeah. And you walked outside just to warm up a little bit. Warm in up and how would it Deze man yeah. is met zijn gezin even naar buiten gestapt. Omdat het gewoon te koud is binnen. Die airco's die uh, staan hier gewoon full power uh, aan. Waardoor het zo koud is. Hij moest even naar buiten om weer op te warmen. 40 graden, zo gebeurt. En gaat nu weer naar binnen met zijn twee kindjes... om uh, weer het volgende deel van het museum te bekijken. Hop on, hop off. Buy your ticket here. Enjoy a sightseeing tour of open top sightseeing. Staat er op de rode toeristenbus. Daar rijden er hier heel veel van rond in D.C. Maar niemand waagt zich meer op het dak, op het open dak... om op deze manier van D.C. te genieten... Daar zit net iets te warm voor. Iedereen gaat beneden zitten, lekker. Waar de airconditioning aan staat. Have a great day, so see Thanks. you next time. Oké. Okay. There goes an another air conditioning filter. Yes, we're selling another air conditioner filter. We're selling quite a few of those. As well as fans, we can't keep them in. We just had some on sale. I left on Friday. We had like 20. We had none today. Deze mevrouw achter de balie van de... Uh, Doe het zelf, winkel vertelt dat uh, ja, de, de filters voor de airconditioning en de fans niet aan te slepen zijn. Deze week al heel veel verkocht. Uh, can you keep up? Kunt u het bijhouden met de stak, met de voorraad? Well, the one thing we were unable to keep up with due to the outage in other areas were battery-operated fans. We are totally out of those. Ze zijn eigenlijk helemaal uitverkocht, dus ze zijn niet aan te slepen. De airconditioners, uh, die losse units verkopen ze, die je eigenlijk onder het raam kan zetten. En hier op de schappen zie ik inderdaad nog maar een stuk drie, vier van die waaiers staan op standaard en uh, van die kleintjes. Het gaat inderdaad erg hard hier bij de zelfwinkel. Is het more extreme than other years, or um, is het it erger dan andere jaren? Het For the last couple of years, it's gotten hotter and hotter each summer. Dus eigenlijk, elk jaar wordt het warmer volgens deze mevrouw de balie. Maar hier worden tips over en weer gegeven tussen de koopster en de verkoopster... hoe je het zo koel cool mogelijk moet houden. Gewoon de zon buiten houden, gordijnen dicht, Luxaflex dicht... en uh, kun je het ook even een tijdje stellen zonder airconditioning, wordt er hier gezegd. Nou komt er wel wat verlichting, want vandaag zal in het oosten en het midden van de Verenigde Staten het weer wat afkoelen. Verwacht wordt dat de hitte zich langzaam naar het westen zal verplaatsen. Twee maanden na de start wordt het proces tegen Radko Mladic vandaag hervat... bij het Tribunaal in Den Haag. Het proces werd meteen na de start stilgelegd... omdat de aanklagers fouten hadden gemaakt. Maar nu begint de inhoudelijke behandeling dan toch. Vandaag zal de eerste getuige van de aanklagers verschijnen. We gaan naar verslaggever Matthijs van der Wiel, die volgt de zaak voor ons. Matthijs, die fouten die de aanklagers hadden gemaakt... die hebben uiteindelijk dus nou, geen ernstige gevolgen. Kunnen we dat stellen? Ja, het heeft zes weken vertraging veroorzaakt en, dan is dat, en dat is het dan wel. Uh, oh, en dat op een proces dat jaren zal duren, dus dat is inderdaad niet heel erg omvangrijk. De aanklagers die waren destijds vergeten een grote hoeveelheid documenten te uploaden naar het computersysteem van het tribunaal. En dat zijn documenten die betrekking hebben op de getuigen... waarmee die aanklagers het bewijs tegen Mladic willen presenteren. Zijn advocaten die zeiden daardoor dat ze daardoor te weinig tijd hadden gehad... om de verdediging voor te bereiden. Ze eisten nog veel meer uitstel. Maar dit is het dus geworden. Zes weken vertraging. En er worden nu, voordat het zomerreces begint bij het tribunaal, zes getuigen gehoord. Waarvoor de verdediging wel voldoende tijd heeft gehad om dat allemaal voor te bereiden. Ja, Martijn, vandaag de eerste van die getuigen. Wie is die eerste? Um, het begint vandaag met een, uh, uh, een slachtoffer. Daarmee beginnen de aanklagers de presentatie van hun bewijs. Het gaat om een Bosnische moslim die destijds in 1992 aan het begin van de oorlog daar als 14-jarige jongen met zijn ouders uit zijn dorp werd verjaagd door de troepen van Mladic. Hij heeft zijn verhaal al twee keer eerder in andere zaken aan de rechters van het tribunaal verteld. Ik heb het even nagelezen. Het is een, een gruwelijk schokkend relaas over hoe het dorp kapot werd geschoten, hoe ze op de vlucht raakten, de mannen van de vrouwen gescheiden en uiteindelijk in een hinderlaag liepen. De mannen zijn vermoord, hij overleefde het zelf omdat hij net te jong was om als strijder te worden gezien. Hij is dus de eerste, daarna zullen deze week en later deze week ook nog andere getuigen volgen zoals een Britse generaal, een vertegenwoordiger van de vredesmacht van de Verenigde Naties destijds en ook een better. Dat zullen interessante confrontaties worden, kan ik me voorstellen, Matthijs. Waar ga jij op letten? Ja, precies dat gegeven. Het is voor het eerst dat Mladic in de rechtszaal wordt geconfronteerd... met een getuige die tegen hem verklaart, opgeroepen door de aanklagers. En hoe zal hij zich opstellen? We hebben eerder bij eerdere zittingen gezien dat hij contact zocht met de publieke tribune. Dat die nabestaanden die daar zaten zelfs intimideerde. de rechter moest ingrijpen... En nu krijgt hij, of in ieder geval zijn advocaat, het recht om de getuigen aan een kruisverhoor te onderwerpen. Kritisch te ondervragen als de, de aanklagers klaar zijn met, de, met hun vragen. Hoe gaat Mladic zich gedragen? Hoe pakken de advocaten die verdediging aan? Welke kant willen ze op? Vandaag begint het proces pas echt. En dan krijgen we de eerste voortekenen daarvan. Verslaggever Matthijs van der Wiel volgt het proces voor het Joegoslavië-Tribunaal. U hoort later van hem. Dankjewel Matthijs. Daag. Wie hoorde u met de do-do-do en de da-da-da. Drie minuten voor half negen is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. In alle trams, bussen en ook in de metro dezelfde maatregel om het voor iedereen veiliger te maken. Voor die sociale veiligheid worden vanmiddag afspraken gemaakt in een convenant. Bij busbedrijf Violia hebben ze al maatregelen genomen. Uw dienst zit er weer op? Nee, nee, nee. pas begonnen. Pas begonnen, ja, want het is al vroeg in de ochtend, hè? U, Ik zie een klein cameraatje achter u. Ja. Hoe lang heeft u dat al? Oh, dat is al wel een jaar of tien. Al een jaar of tien. En wat heeft u nog meer voor veiligheidsmaatregelen op de bus die u rijdt? Eh, uh, Ja. Een beetje beschutting. Heeft en u ook een, alarm, een veiligheidsknop? Een al, al, al, veiligheidsknop. Alarm, ja. Maar dat zit dus eigenlijk al lang op die bus, hè? Ja. Maar uh, het heeft lang niet goed gefunctioneerd. En nu wel. Meneer Ben Dwars, u heeft namens Veolia en namens Connection onderhandeld over wat heet het convenant Sociale Veiligheid in het openbaar vervoer. Een minimum voor de veiligheid. Wat houdt dat dan concreet in? Dat wij heel graag afspraken maken, dat er een bepaalde inzet, toezicht is, gastheerschap is. En niet dat je gaat concurreren op zoveel mogelijk bussen te laten rijden en er geen aandacht voor sociale veiligheid is. Of is het nieuwe ook dat u camera toezicht heeft en een veiligheidsknop? Dat zou ik haast vergeten. Uiteraard is de basis dat we hebben afgesproken dat in alle bussen uh, camera's uh, zitten. Dat er uiteraard een noodknop uh, voorziening is hè, voor uh, noodsituaties. Hoe snel kunt u dan bij zo'n buschauffeur zijn? Dat is binnen minuten. Het nieuwe is aan dit akkoord wat vandaag getekend wordt, is dat het nu structureel geregeld is dat wij ook met de provincies afspreken dat er dus niet geconcureerd moet worden op sociale veiligheid. Dat moet je niet overlaten aan met het tenderen, dat je dan denkt van nou, ja, we gaan daar op bezuinigen, daar moet je veilig een basis voor hebben en dat is nieuw. Nou, meer veiligheid later ook in deze uitzending in de sportzomerbus op Radio 1. Een driewerfvoerzei Nederland herijst.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 Steeds meer Nederlanders met betalingproblemen, betalingsproblemen. En president en leger in Egypte liggen op ramkoers. Goedemorgen, het is half negen. Ik ben Jan van der Putten. Het aantal Nederlanders met betalingsproblemen blijft stijgen. Bureau Kredietregistratie verwacht dat eind dit jaar... ruim 700.000 mensen een achterstand hebben bij het aflossen van een lening. Dat is 8% van de mensen die in totaal een lening heeft. In 2008 kon ruim 6% niet op tijd aflossen.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 ...heeft dit spel natuurlijk al heel lang gespeeld. Het leger heeft de wapens, het leger heeft grote economische macht... ...en het leger heeft heel veel steun in delen van de bevolking. Maar die andere delen van de bevolking staan weer achter de moslimbroederschap. En die hebben de macht van de gekozen president, de macht van het parlement... ...en ze hebben de macht van de straat. Het parlementsgebouw in Egypte is sinds vorige maand omsingeld door militairen. Ze maken de politici onmogelijk om bij elkaar te komen. Het Griekse parlement heeft zoals verwacht zijn vertrouwen uitgesproken in premier Samaras en zijn regering. In Athene stemden 179 afgevaardigden voor en 121 tegen de nieuwe coalitie. Die wordt gevormd door de conservatieve nieuwe democratie van Samaras, de socialistische PASOK en democratisch links. En Samaras kan nu zijn bezuinigingsplannen doorzetten. De politie neemt ten onrechte het rijbewijs in van dronken fietsers. Dat gebeurt bij negen van de 25 korpsen. Volgens de wet mag het rijbewijs van dronken bestuurders alleen worden ingenomen als ze in een auto of op de motor worden betrapt. Het landelijk pakket verkeer bevestigt in het Nederlands Dagblad dat sommige korpsen zo handelen. Volgens het pakket gebeurt het incidenteel en wordt dat snel door de rechter hersteld.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 En uh, dat zal rond 12 uur vanmiddag duidelijk worden of dat kan. En rond half zes vanmorgen vroeg was de brand bedwongen. De oorzaak is nog niet bekend. De Amerikaanse saxofonist Maceo Parker heeft de Radio 6 Soul and Icon, uh, Jazz Icon Award gewonnen. Op het Noordzee Jazz Festival in Rotterdam werd de prijs uitgereikt. De jury vindt dat Parker met zijn unieke saxofoongeluid al 50 jaar verschillende muziekstijlen verbindt, zoals soul, jazz en funk, terwijl zijn eigen geluid herkenbaar blijft. En dat klinkt zo. De 69-jarige Parker is een van de meest gesempelde muzikanten ter wereld. In Los Angeles is de acteur Ernest Borknein overleden. Hij speelde talloze filmrollen. Onder meer in From Here to Eternity, Vera Cruz en Dirty Dozen. En in 1956 kreeg hij een Oscar voor zijn rol van Marty Pelletti in de film Marty. In de jaren 70 en 80 speelde hij in grote tv-series als loveboat en Magnum PI en speelde tot hoge leeftijd gastrollen in series. Hij was een bevoorrecht man, vond Ernest Borknein zelf. There are millions of those in the world who would love to be in our shoes. We are a privileged few who have been chosen to work in this field of entertainment. Ernest Borknein is 95 geworden.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 Smiddags vooral in het binnenland een plaatselijke bui. En er staat, er staat uh, aanzienlijk minder wind dan vandaag en het wordt zo'n 21 graden. ANW-verkeersinformatie. Er staan 7 files, nog 25 kilometer als je het allemaal gaat optellen. Op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum is een ongeluk gebeurd. Tussen Alblasserdam en Sliedrecht Oost nog 7 kilometer, maar de weg is weer vrij.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 Jeroen Wilaert, de renners vertrekken vandaag één voor één vanuit Belfort. Jij ook? Nou, niet uit Belfort, maar uit Arc et Senant. Daar ben ik nog niet, dat is zo'n 40 uh, kilometer van uh, kamer 121. In een zieloos nieuwbouwhotel, een buitenwijk van Besançon, de aankomst. Prachtige stad, maar ik kijk uit naar de oprit van de A26. Busançon, daar heeft ook nog wel eens een Nederlandse sprinter gewonnen. Jeroen Blijlevens was de laatste in 1996. Maar op 12 juli 1988 was het Jean-Paul van Poppel. Tiende etappe toen, die die won, het was al de tweede keer dat hij won die, die Ronde van Frankrijk. En hij zei er dit over. Ja, ik heb niet iedereen gekeken en niemand, want je was zo alle, alle wielen kwijt. Uh, het was zo'n verschrikkelijk mooie, of uh, slechte finale eigenlijk. Er werd tegen achterwielen aan gereden en uh, er werd verschrikkelijk gerend. En dan, uh, dan zat je links, dan zat je rechts van uh, het peloton. Het was verschrikkelijk lastig. Eén voor één gaan ze dus naar Besançon over een individuele tijdrit. 39 kilometer. Giulippe, goedemorgen. Goedemorgen. Dat lijkt niet zoveel, dat is niet extreem veel in ieder geval voor een tijdrit. Wat is het voor een tijdrit? Het is een, een glooi tijdrit. Er zit een bergje in, er zit een klimmetje in. Alleen die telt niet mee voor het bergklassement. Maar de renners moeten wel degelijk een meter of honderd omhoog. Dus 100 hoogtemeters overwinnen. En dat maakt het toch wel dat je ook wel een beetje power moet hebben. Dat je dat wel moet aankunnen. Maar het is echt wel een, tijdrijden voor, een tijdrit voor de, voor, de, voor de flyers. Voor de mannen die dat echt gewoon goed kunnen. Ja, en dan kijk je toch meteen naar de mannen die hoog staan in het klassement. Dus een strijd tussen Evans en Wiggins, hm. denk je? Ja, zeker. Evans, Wiggins. Uh, Nibali rijdt ook niet eens een verkeerde tijdrit. Menchoff, Dennis Menchoff, verwacht ik veel van. Die uh, is sowieso erg sterk in de tijdrit. Heeft hij in het verleden ook wel bewezen in zijn Rabotijd. Dus dat mag hij dan nu maar weer eens een keer gaan bewijzen. Uh, hij staat ook goed in het klassementen. Hij is uh, de nummer vier in het klassement na die etappe van gisteren. En uh, natuurlijk kijken we ook gewoon naar de specialisten. Dus niet alleen maar naar de klassementsmannen, maar, uh, maar ook naar de specialisten. Ik durf het bijna niet meer te vragen, maar wat verwachten we nog van de Nederlanders? Geising bijvoorbeeld reed wel een goede tijdrit in de Ronde van Zwitserland. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik uh, ja, weinig uh, vertrouwen heb... in een goede afloop van de tijdrit wat betreft uh, Robert Geesink. Uh, daarvoor lijkt hij toch iets te veel geknakt... na die val van deze week. Uh, de etappe van eergisteren naar La Planche de Belleville... waar hij op achterstand binnenkwam. Nou, gisteren kwam hij hopeloos op achterstand binnen... op 16 minuten en, en, en nog een paar seconden. Dat doet er allemaal niet meer zoveel toe... maar je ziet het wel aan de lichaamstaal. En hij zegt het zelf ook uh, na afloop van... hij verteert dat gewoon slecht, zo'n valpartij. Er zijn renners die stappen daarna weer op de fiets... En die, die rijden vrolijk rond met al die plakkaten op hun lichaam. Uh, al die resten van uh, de valpartij. Maar Geesink kan dat blijkbaar niet. En ik heb het gevoel dat Geesink echt topfit. Zowel uh, lichamelijk als geestelijk moet zijn. Wil hij gewoon een uh, goede tijdrit rijden. Want anders, als die hier gewoon echt fris aan de start had gestaan. En hij had bij wijze van spreken al in de top 10 gestaan. Dan had ik echt wel wat verwacht van die tijdrit van Geesink. Zeker in vergelijking met de klasse mensrenners. Maar ik verwacht hem toch echt niet uh, vooraan uh, vandaag. Ja, dan ga ik kijken naar Liebe Westra. De Nederlands kampioen tijdrijden. Nou, laat die het dan maar doen. Maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik na de dag van gisteren vijf Nederlanders in de kopgroep, uiteindelijk eh, geen van de vijf, eerst de eerste twintig eh, in de aankomst, eh, ja, dat ik toch eerlijk gezegd eh, niet al te optimistisch ben. Georlippens, dus over de tijdrit over 39 kilometer van Arc saint naar Besançon. Pieter Wening uit het Friese Harkema komt uit een fietsgezin. Van de tien kinderen Wening hebben er zes aan wielrennen gedaan. Een deel van de familie volgt broer Pieter in de toer. Regen op weg naar de Wenings. Twee broers, drie fans. Zaterdag stonden ze aan het parcours. Maar als je nu dat parcours weer rijdt, zie je nog een enkel spandoek. Een paar teksten op de weg. Maar niks herinnert aan, uh, aan de etappe van zaterdag. De campers zijn ook bijna allemaal weg. En ook de wagen van de Wenings. Dit ligt er nog aan de kant. Maar nou, daar zitten ook blikjes cola bij. En op de weg staat dan Pieter Wening it, beest. Oranje hartjes erbij. En uh, oranje strepen onder de naam. Maar hier zijn ze dus uh, niet meer. Alweer op weg naar de volgende plek. Bellen waar ze zijn. Net voor de hoogste top van zondag. Dat was het idee om daar naartoe te rijden. Tafeltje, stoeltje, biertje, beer en burger. Inderdaad de hoogste berg van zondag en opnieuw moet er iets op de weg geschreven worden. We hebben een P, we hebben een I, we hebben een E, we hebben een T. Nou, dat is de voornaam in ieder geval al. Oh, dit is het allerbelangrijkste, hè? Ja. Wat doe je nou? Het, is, uh, het pompenbladje. Een vrieshartje in het oranje. Zeker. De rode waarop. Nou, Spandoek ook. Supportersclub Pieter Wening. Je blijft hier de hele dag staan, denk ik. <laughs> ik blijf hier de hele dag staan. Okay. Zet hem maar vast aan mijn doe Mooi, een. Kan het hier aan vast? Ja, die kan wel aan de spiegel vast. Die is van de baas, hè? Ja, het in de oude of is ouder ouder van, van, oude van jezelf. <laughs> zet hem maar <al> vast. <laughs> ik kan het, joh. Ik hem wel, dat van Friesland, Bob, of eigenlijk Dat leuk, toch? Ja, Schrijf het in het Nederlands. Schrijf mijn dakje op baas. Oh, ik weet de S. <laughs> Oh, het is cramped! We moeten even flanksnoer rijden. Gageraadje, computer, muziek, yes. alles bij de hand. Dat het duurt later, het is een oud honger. En dan begint het wachten. De etappe moet nog beginnen. Meer dan 130 kilometer hier vandaan. Gisteravond was het 1-2 uur dat we op bed gingen. En uh, vanmorgen vroeg om 4 uur zijn we weer vertrokken. Ja. Nee, want, uh, we kregen informatie dat die bergen uh, vanaf 6 uur uh, afgesloten was. Maar ik denk dan mo we dat we er nooit aan wel moeilijk hoor. Maar uh, nou, we zitten nu op een mooi plekje. Mooi, het een van de vijf mannen doet een fietspak aan. Een fietspak in de vorm van een Friese vlag. Frank, een flesje erin bij. Uh. En om het wat mannelijker eruit te laten zien, doet hij heel even... Een flesje water in zijn broekzak. Ja. <laughs> nee, ik niet niet zak niet, hoort, niet De rit volgen, dat is moeilijk. Af en toe komt er een smsje en daaruit blijkt dat Pieter het goed doet. Ja, dat uh, Pieter goed rijdt en dat hij uh, de laatste keer mee in die koffer op. Maar uh, ik moet zien of hij nog, nog, nog weg gaat komen. Daar gaat hij hoor, daar komt hij. En dan komt hij uiteindelijk toch voorbij fietsen. Het gaat een beetje plotseling. Hij fietst alleen. De hoer loopt mee. Maar daar heeft hij ook geen zin in. Soms is het wel eens lekker dat je zegt: dus een Stel een stukje even een drukje mee te geven. Hè? Dan, uh, net even, even de spanning van de bandje af. Maar uh, uh, hij had toch geen zin in. Kijk, hij is wel zo: hij, uh, als hij, uh, hij, uh, hij 20 twintigste wordt, of hij wordt negentigste of honderdste, of maakt hem ook niks meer uit dan. Ja, ik bedoel, hij kan ze nu beter uh, rustig aan de bouwen rijden en uh, voor een andere dag uh, sparen. En dan kijken wat het, of er dan een kantje los komt. Ja. En dat was het dan. Ja, als de mensen druk de weg is, dan pakken we gewoon in. En dan zorgen we vandaag in een camping, dat we camping kunnen krijgen. Even, even opfrissen, even douchen. En dan, dan door naar de volgende plek. En dat douche was voor nodig? Kijk, je was je wel een beetje, maar het is niet zo dat je lekker, lekker onder de, onder de douche zit. Ja, lekker warm douchen, dat is lekker dan een koude rivier. Ja, Bellen zo met Koos Moerenhout om te horen wat er aan de hand is met de Raboploeg. Hier is de verkeersinformatie bij de ANWB. Dennis mooi. Er staan nog acht files, Marcel. 25 kilometer bij elkaar opgeteld. In het uiterste zuiden van ons land, op de A2 vanuit Eindhoven... staat tussen Meers en Maastricht 4 kilometer. Dat komt door de uitgebreide werkzaamheden in Maastricht. En er is een zwaan aangereden op de A6 vanuit Lelystad naar Muiden. Voor de Hollandse brug staat 3 kilometer. Twee rijstroken zijn er dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. het c'est le jour et la nuit...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 Agnes Derrière met L <laughs> en Louis. Oh nee, Bill is het, ja. <laughs> Ron Linken, goedemorgen. Goedemorgen, Marcel. We keken weer de Franse media en met name ja. de ochtendkranten, Ron. En natuurlijk veel Thibaut Pino. Absoluut. Het is wel uh, een beetje ironisch. Hè? Uiteindelijk kwam dus de eerste Franse overwinning in de Tour de France in Zwitserland. Thibaut Pino, 22 jaar jong, die deed het. Maar het was toch vooral zijn ploegleider, Mark Madiot, die gisteren uh, opviel. Ik weet niet of jullie hem gezien hebben. Ja, hij hey, hangt uit de auto. Toe, ja. pre -pre -pre Precies, Mark Madiot of, of, of is het nou Mark Idio? Hey, hij verloor zijn <laughs> stem bijna zo hard, schreeuwde die gisteren. Ja, het leek wel alsof hij zelf de overwinning had behaald. Hè. Na de eindstrimp was de jonge Pino helemaal de kluts kwijt. Uh, die had het maar over. Ik kan het niet bevatten, ik kan het niet bevatten. Maar het was misschien wel Marc Madiot die als geen ander heeft beseft wat het belang is geweest. Want in de krant Liberation staat een portret van hem. Eh, Marc Madiot was ooit de meesterknecht van Merna Ino, Maar als ploegleider had hij weinig succes. En dan schrijft de journalist, hij werd al gezien als een oud paard dat de geur van het abattoir kan ruiken. Nou, die Madiot die dreigde dus de laan uit te worden gestuurd. Dat gaat nu natuurlijk niet meer gebeuren. verklaart misschien ook wel een beetje de heftige emoties van die Marc Madiot. De Fransen, zijn ze hier tevreden mee met deze overwinning? Ja, de Fransen beseffen dat het er niet in zit dat er een Franse toerwinnaar uitrolt. Uh, die Pinot die zei dat hij zijn benen niet meer kon voelen. De, dat hij weinig verwachtingen had van de tijdrit van vandaag. Dus dat gaat hem ook niet worden. Vorig jaar was zijn landgenoot Thomas Voeckler lange tijd de gele trui dragen. Werd uiteindelijk vierde. Maar ja, die is dit jaar een beetje geblesseerd aan zijn schouder. Het lijkt moeilijk te zijn voor hem om dat staaltje te gaan herhalen. En sterker nog, als je kijkt naar de staart van het klassement. Op dit moment is een Fransman, Brice Feiju, drager van de Rode Lantaarn. Dus de nummer laatst van het klassement. Op 1 uur en 11 minuten van Bradley Wiggins, die Brice Feiju. Hij is ziek. Hij heeft bijkgriep, dus hij kan niet beter op dit moment. En er staat in de equipe een equipe, ja, toch een wat zielig portret van hem deze dagen. Uh, dat hij alleen moet eten, dat hij alleen in een hotelkamer slaapt op dit moment. Dat hij alleen naar de startstreep gaat. Alles om te voorkomen dat hij zijn ploegmaten aansteekt. In complete quarantaine, die bries Vayu in. zie je, terwijl de ene Fransman de dag zegen haalt, moeten anders hun stinkende best doen om binnen de tijd binnen te komen. Ja, dat is een sneu verhaal. Maar Pino is natuurlijk glorieus en weliswaar de kluts kwijt... maar nog maar 22 mm -hmm. jaar, onervaren. Talent voor de toekomst? Ja, het is, het is een klimmer. Het is een talentvolle uh, jonge man. Maar wat de kranten hier vooral uh, beschrijven... is dat dit de tour van de Benjamins aan het worden is. Hè? Die Thibaut Pino is piepjong, 22 jaar... Maar ook Peter Sagan, de man van drie etappenzeges inmiddels is 22 jaar. Dus het lijkt een jaar van de jongelingen te worden. Hoewel, als je kijkt naar de top van het klassement... Bradley Wiggins is 32 jaar, Cadel Evans 35 jaar. Dus de Benjamins winnen de etappes. Maar de oudjes strijden toch uiteindelijk om de gele trui. Ron Linker vanuit Parijs. Dankjewel, Ron. We gaan eens eventjes uh, praten over de Rabo-ploeg. Drie Rabo-renners zochten gisteren de aanval. Maar dat draaide toch uit op een sof. Laurens ten Dam handhaafde zich nog redelijk, maar... Steven Kruiswijk, Bak Mollema, eindigde achterritwenner Pinot... en Robert Geesink al helemaal. Koos Moerenhout van de Rabo-ploeg, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er aan de hand met, met de Rabo-ploeg? Is, is kunnen we dat stellen, het moreel toch wat geknapt... na die enorme valpartij van afgelopen vrijdag? Nou, dat denk ik eerlijk gezegd niet, maar uh, het is een logisch gevolg van juist ja, die valpartijen natuurlijk. Uh, ja, we spraken gisteren nog renners die bij die, die massale valpartij lagen. Ja, de, hun kilometerteller stopte op 74 kilometer per uur. Zo. Dus dat geeft aan dat je met een, ja, een ongelooflijke snelheid tegen het asfalt smakt. Ja, dan is het heel logisch dat het live uh, een aantal dagen nodig heeft om daarvan te herstellen. En daar zijn onze jongens niet druk mee bezig. En, uh, gisteren was uh, de zwaarste etappe van de Tour tot toe En uh, ze toonden in ieder geval heel veel strijdlust om, ja. om toch die aanval te zoeken. Hè. We hebben nu, uh, ja, het, klas, het klassement zit er niet meer in, dus dan moet je nieuwe doelen gaan stellen. M maar, is dat dat dan, betekent, ja. maar is dat dan ja, niet aanvallen dat... tegen Beto in op het moment dat je misschien daar wel niet de vorm voor hebt? Nou, ik denk dat ze de vorm wel degelijk hebben. Alleen, ze zitten nog volop in die herstelfase en dan wint op dat moment even... Uh, ja, de wens van achter van het van fysieke, van ja. de fysieke gesteldheid. Uh, maar het toont wel aan dat, uh, dat de dat renners zeker nog niet geknakt zijn. En dat ze uh, ja, dus nog vol goede moraal zitten voor de, de komende twee weken. En uh, ja, kijk, vandaag is de tijdrit. Uh, morgen een rustdag. Dus we hebben nu ook even voldoende tijd om daarvan, uh, om daarvan te, te herstellen. En dan mm. hoop ik op een uh, heel mooie tweede, tweede helft van de toer En toch lijkt er bij Geesink wat anders aan de hand. Um, en dan ga ik even af op wat hij zelf gisteren na afloop van de rit heeft gezegd: um, namelijk dat hij uh, daar blijkbaar niet goed mee om kan gaan in de dagen erna. En hij doelde dan uh, op het vallen. Wat, wat zie je bij uh, Geesink? Wat zie je aan hem? Nou ja, je ziet wel dat hij daar inderdaad meer moeite mee heeft. Hè. Dat was uh, vorig jaar ook het geval. Alleen je kunt denk ik het, het vorig jaar niet vergelijken met, uh, met dit jaar. Hij, uh, hij is, denk ik, uh, conditioneel op een, op een heel goed niveau. Mm -hmm. En uh, ja, hij is gewoon keihard gevallen. En uh, ja, blijkbaar heeft zijn lichaam toch even meer tijd nodig om dan van, van die klap te herstellen. En, maar praat uh, hij er ook veel over bijvoorbeeld? Want daar kan je ook soms aan merken dat iemand ermee bezig is. Ja, ja, kijk, eens, hij is een heel gedreven jongen, hè? En uh, Ja, hij, hij zet natuurlijk uh, heel veel in op deze Tour. En dat is voor hem uh, een absoluut hoogtepunt van, van het seizoen. En dan uh, ja, daar valt dat natuurlijk tegen als het juist. Ja, het, uh, we moeten niet vergeten dat het uh, begin van de Tour uh, dat het heel goed verliep, Niet voor uh, Robert Geest, maar eigenlijk voor de hele ploeg. Maar is, er, is er daar allemaal... begeleiding voor, op geestelijk niveau? Is daar begeleiding voor? Want we horen het ook van andere ploegen. Er wordt natuurlijk tijdens de Tour veel en vooral ook extra hard gevallen. Is er iemand dan om, om zo iemand die gevallen is te, te ondersteunen? Ja, zeker. zeker. Nee, we zijn uh, dit jaar uh, zelfs met drie toewijzers uh, afgezakt naar de Ronde van Frankrijk. Juist om, om toch meer tijd te besteden aan de coaching van de renners. En daar zijn we uh, volop mee bezig. Ja, dat, en, en zeker op zulke momenten is dat natuurlijk uh, heel erg belangrijk. Gaat hij zich nog hervinden, denkt u, deze Tour, Geesink? Ja, dat zal alleen de tijd uh, uitwijzen. Dat, uh, te dat, dat, dat, dat weet in principe niemand. Uh, kijk, uh, de rustdag van morgen en de tijd van vandaag, wat, uh, dat, wat voor hem eigenlijk ook een verkapte rustdag zal zijn. Uh, dat komt natuurlijk op een ideaal moment. En uh, nou ja goed, hij is in ieder geval heel erg strijdvaardig. En uh, ja, dan de rest uh, zal het lichaam moeten doen, uh, uh, zal moeten herstellen en dan uh, we zullen we moeten afwachten wat er nog in het vat zit natuurlijk. Ja. En dan de juiste dag uit, uitkiezen voor de etappe zegen. Ja, kijk, dat is altijd zo. Hè. Het is het, waar deuren dicht gaan, gaan er we ook weer deuren open. Hè. En dat biedt weer mogelijkheden voor, voor etappes. Uh, een aantal doelen die zijn we kwijt. En dat, met name het klassement, uh, de witte trui, ja, daar spelen we gewoon niet meer in mee. Maar dat wil niet zeggen dat je uh, nog geen andere hele mooie dingen kunt doen. En daar, uh, daar gaan we ons nu op richten. Koos houdt van de Rabo ploeg. Sterkte ermee. En hartelijk dank. Ja, dank je wel. Geen dank. Het is 5 voor 9. We gaan nog even naar Jeroen wielaert Roet. Vandaag geen kopgroep in de Tour en ook geen kools. Het is ieder voor zich in de Contre de Montre de tijdrit die per seconde meer wijsheid moet opleveren over het verschil tussen Bradley Wiggins en Cadell Evans. Besançon is als stad van de uurwerkindustrie... de logische aankomst voor dit specialisme. Daar stoppen de digitale klokken ruim 41 kilometer ten oosten van de plek... waar de secondewijzers gaan lopen. Arc et Senan, het dorp van het zout. De utopische architect Claude-Nicolas Ledoux ontwierp in de 18e eeuw in opdracht van koning Lodewijk XV... een uniek complex voor de productie van zout, de Koninklijke Saline. Het zijn elf gebouwen, bijeenstaand in een halve cirkel. Ze zijn op de werelderfgoedlijst van de UNESCO gekomen... zeg maar het algemeen klassement van de beschaving door de eeuwen heen. Vandaag staat het village des Pares er in in... Tijdelijke startdorp voor de koningen van de Tour. Magisch zo'n décor, vindt wedstrijddirecteur Jean-François Pessieux. Classé à l'UNESCO, uh, ça sera magique avec uh, ce décor uh, fantastique uh, entre les, les cars, les bus équipes le village et le décor magnifique. Uh, ça va être grandiose. Claude Nicolas Ledoux zag al bij tekenen een ideale arbeidsgemeenschap voor zich. Werkers die het zout in de pap verdienen, levend in bescherming tegen uitspattingen en verlangens die het bestaan verkorten van hen die midden tussen de verleidingen leven. Heel mooi, maar kom daar eens om in de Tour. Evenement dat ook op de UNESCO-lijst moet. <tied> De zomerse spiegel van Frankrijk. Niemand die ontkomt aan de verleiding om er naartoe te gaan om te beginnen om mee te grabbelen van de reclamekaravaan. Rijdend over de Franse wegen, en route, on the road, laat Frankrijk zich feestelijk zien. Uitzinnig zwaaiend, joelend, lachend, joyeus, dik, dun, elegant, charmant, maar ook lamoyant, showful en slordig. Een en al joie de vivre is het. Met een grote afwisseling aan schoonheid en lelijkheid. Het zal de Fransen een zorg zijn dat het geel andermaal een utopie is voor Nederland. Dat is zout in de wonden. Tja, helaas. We konden dat net ook constateren in het gesprek met Koos Morenaud. Zo dadelijk, ik zou zeggen, blijf luisteren. Steeds meer Nederlanders komen in betalingsproblemen. We hebben straks Peter van den Bos, algemeen directeur van BKR, bureau kredietregistratie.